You blow my mind When that job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 Het dodental door de aardbeving en de tsunami is nu gestegen tot ruim 8600. Dat zal nog fors oplopen en worden meer dan 13.000 mensen vermist. In Libië zijn gisteravond en vannacht opnieuw doelen gebombardeerd. Zo werd bij de hoofdstad Tripoli een complex van de Libische leider Gaddafi verwoest. Of hij daar was is niet bekend. De Amerikaanse minister Gates benadrukt dat de acties niet bedoeld zijn om Gaddafi weg te krijgen. Het gaat volgens hem om het opleggen van een vliegverbod om de burgerbevolking tegen aanvallen van Gaddafi te beschermen.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 Ja. Naar drie uur. Welkom bij twee uur van Zandford op zaterdag live op locatie. Wat willen we nou en nog weer? Sonnetje op ons door en het gaat helemaal goed. En die Albert Jan begint zo waar al te verkleuren.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 Eerst gaan we Spanje draaien. Ook zo'n lekkere zomerse zonnige plaats. Hier is Komi. www.zfmzandvoort.nl Nou, meteen heb ik nog een echte zonnebrillen uit, want alles uh, kleurt uh, zo dadelijk allemaal niet meer zien. Maar goed, daar verzinnen we wel een oplossing voor. Joris, Sisi, Pennersten en Finally vanuit een inmiddels volstroom terras aan de Houterstraat. En we gaan weer snel over naar Jap in Beverwijk. Ook lekker zonnig daar, Joop, of niet? Jazeker. Alleen een verschrikkelijk dun windje zit hier min of meer op een ja, open vlakte.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 Die kon kappen en uithalen. En de, rebound, dus de keeper moest hem Kon Nijsenberg er net niet bij komen om die bal over die doellijn te schuiven. En dat was de enige tot nu toe eerste kans die, die in de hele wedstrijd überhaupt geweest is. Hoewel nu hoe jong is bij het stadsverbluid. Mooi de vet is. En, en die probeert natuurlijk uh, om die stand om te buigen. Er komt een mooie voorzit. Maar simpel gepakt. Door de vet. Meteen getransporteerd richting Michael Keil en Michel de Haan.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 Van even de spelers van Jong Herkeles. En daar had je zomaar wereldkampioen mee kunnen worden. Maar de schijf zegt dat niet. Die vond het meer judo dan voetbal. En de gele kaart was voor Jonge Herkeles. Nog steeds Sandvoort een bal bezit. Michael Kyle. die is aan het draaien daar. En nog een keer draaien. En dan gaat hij voorzitten. Een goede voorzet. Jammer. Neemt hij hoog genoeg om Patrick van der Oort in staat te stellen om die bal te gaan koppen. Maar gaat hij een been van de verdediger van Jong Herkeles over de zijlijn. En Kyle mag gaan gooien. En dat is dan ter hoogte van het 16 meter gebied aan de andere kant dus van het veld.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 Kuil zou komen. Maar Kuil was niet snel genoeg om erbij te komen. En Hercules kan het weer overnemen. Nog steeds op eigen geld. Nu zijn ze eindelijk op de helft van Zandvoort. Dat heeft even geduurd. Wordt breed gelegd. Uh, nog een keer uh, kappen. En dan gaat daar iemand schieten. Let op, al 15. 20, uh, nou meer. Het is dus ver buiten de 15, meter. is zeg maar, een meter of 18, 19. En die gaat dan ook ver over het doel van Boy de Fit. Die heel rustig aan die bal gaat ophalen en zo meteen weer in het spel gaat brengen. Ik heb, uh, moet heel eerlijk zeggen, ik heb geen horloge om. Ik weet dus niet in welke minuten spelen. Want dat zie ik dan op uh, telefoon. En die heb ik nu in mijn hand aanhoor. Dus. We zijn in ieder geval nu nog bezig met DSL. De staders van 600 bij uh, Hercules, jonge Hercules tegen Zandvoort. En straks komen we terug bij Joop van es, uiteraard voor het vervolg van deze wedstrijd. Wil je radio komen kijken? Iedereen is van harte welkom hè Albert-Jan. In de Halterstraat waar het steeds drukker wordt hier, gezellig op terras. In het zonnetje komt er steeds beter door, dus uh, sfeer genoeg. Tot aan vijf uur zitten we hier bij Café 4. 4. Ja, kijk <laughs> <Ja. laughs> dat is now today?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 we hate what you do, and we hate your whole food, so please in Fuck fuck you, very, very much. Cause zaterdag voor de EDC van Lily Allen and fuck you. Nee, ik had het niet tegen jullie luisteraars. Nee, nee. Gewoon tegen mijn collega Albert Aan. Ah, oh, nee, nou, Dank u wel. Nee, nee, nee, nee, nee. Zo ben ik niet. Goed, het nee. is uh, vijf minuten voor half vier geworden. Als je radio wil komen kijken, we zitten vanmiddag aan de Halterstraat lekker in het zonnetje. En iedereen vraagt, waar staat die zender dan?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 Nou, zo, dadelijk gaan we weer over naar het voetbal van Joop Fris. Vandaag Zalvoort 1 uh, tegen Jong Herkules. Ze spelen uit, dus uh, in Beverwijk. 0-0 is ze daar, maar uh, S.W. Zalvoort 4, die voetballen vandaag ook. En die en? spelen tegen WVHEDW. WVHEDW en dan het 12e team daarvan. En waar staat dat voor? En uh, Jeutje... Dat is een leuke rebusvraag. Nou, ik heb geen idee, moet ik eerlijk nou, zeggen. Zoek we op. Goed tussenstand. Daar is een uh, 1-0 achterstand voor uh, SV Zoffert helaas. En die zijn toch veel sterker. Nou, dan moet het in de tweede helft gewoon goed gaan komen. Van een uh, zonnig terras aan de Alststraat. Hier zit op zaterdag. Nog, met juist de Doobie Brothers. De long train running. Albertje, Ja, uh, ik heb...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 En het Zandvoort. En dat kunnen ze doen via Ron Brouwer. U kent hem wel van Lawellen Hardy. Telefoon 06 22 06 7661. Dat ging te snel. 06 22 06 7661. Veel te snel. Of e-mail info. info@lawellenhardy.nl. Info, apenstaartje, lauwenenhardie.nl. Maar het is geweldig, hè? 28 k ondernemers Helemaal goed, we Want moeten het, het met z'n allen doen. Het was allemaal versnipperd en uh, het was allemaal, lag allemaal een beetje op zijn kont om het zo maar te zeggen. Maar nieuw elan, 28 k ondernemers samen door één deur. Geweldig initiatief. Is even kijken naar de sms-dienst. Ja. ja. Hoe ver het is. <laughs> Vertel. 55 minuut, Zandvoort 4 tegen WVH DW. Ja.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 En uh, Ian Beekelaar heeft ook uh, aan, uh, aan de goal meegewerkt. Dat dus moeten we ook kijken. wordt vanmiddag, vanmiddag helemaal druk in KV4 natuurlijk. He? Zo, dat dacht ik ook. Gewoon, uh, we gaan lekker feesten. We gaan feesten. Ja, we hebben zin in Zandvoort, we hebben zin in muziek, we hebben zin in CFM en we hebben zin in de zon. En we hebben alles vandaag. Heerlijk. What's deep inside Frightened of this thing that I've become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 En doordat je mijn gezang kunt horen, dat je ook wat stilte is, want het is.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 20, nee nou ja, 21 zelfs op de helft van zand. Want alleen de keeper van Joergenkele staat in zijn eigen veld, zijn eigen helft en. Uh... Het is alleen maar druk op het doel van Boy de Vet. En die had zojuist een wonderbaarlijke redding nodig om die bal uit zijn doel te houden. En dat gelukte hem ook, gelukkig. Op dit moment uh, wordt Stijn Stopbelaar uh, van het veld af uh, gehaald, gestompeld, ge, uh, geholpen. Hij is uh, geblesseerd geraakt. Hij is toch al behoorlijk uh, blessuregevoelig. En nu krijg je weer een tik en het is uh, einde oefening. En dan moet uh, Pieter Keur voor de eerste keer deze wedstrijd gaan wisselen. En hij gaat dan zometeen... Ik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 Die stond dan op die linker Verdedigingsplaats. En die moet dan nu vervangen worden. En dat betekent dat, even kijken, ik denk dat uh, Jean Keur meer naar links zal gaan trekken en dat Lemmers meer naar het midden zal gaan.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 Uh, Jong Hercules is het daar niet mee eens, maar je kon het heel goed duidelijk zien uh, dat uh, de laatste uh, die de bal aanraakte, een uh, speler van Jong Hercules was. Peter, uh, Patrick van der Oort gaat die bal ingooien. Richting Michael Kuil. want hij gaat er ver overheen, maar ik wordt tegengehouden en via zijn voet gaat die bal over de zijlijn. is dus wel een soort diep op het terrein van, oh kijk nou, Hij <laughs> nou ja, gaat via Kuyl uit, maar de scheidszetter zegt niks. Vanvoet gaat gooien. Nou, dat mag dan nog een keertje gebeuren door Misha Hermeno. Hermeno, naar Nuitse naar, naar berg. berg. kan er niet bij komen. Verre peer van Jong Hercules naar voren toe. Nou, dat nieuwe uh, aanvallen, wisselspeler, die wordt daar neergelegd door Misha Hermeno. En die uh, krijgt dus een vrije schop mee zo'n beetje op de middellijn. Hercules, <coughs> dat uh, is aan het drukken. Dat heeft natuurlijk, ik heb het uitgelegd, die punten heel hard nodig om uit het degradatie te komen. En probeert dus nu met alle macht om dat via winst op Zandvoort te gaan doen. Maar dan moeten ze wel anders gaan spelen, want dit was gewoon een puur slechte paas over de zijlijn. Zandvoort mag gaan gooien. Ik weet niet hoe laat het nu is, maar we zijn in ieder geval, erop. dan kunnen jullie er rekening mee houden. Tien over half begonnen met die tweede helft. Dus het duurt nog wel even voordat we hier klaar zijn. Zandvoort van 0 0 bij Jong Hercules tegen SW Zandvoort. Joop, nog even snel een vraagje. Ik dacht dat de coach vorige week rood had gekregen van SW Zandvoort. Ja, is die al twee weken geleden. Gekregen. Oh, twee jaar geleden alweer. En is ah, dat... ik, ik, ik heb, ik heb geen, geen idee wat de sanctie dus. Want vorige week was je er ook en nu is het er ook weer een halve tweede keer op de bank. Je oh, okay. dus moet hier er wel twee hebben. Ik heb geen idee. Ik weet niet hoe het werkt bij uh, coaches. Spelers weet ik het wel. Oh, Oké, okay, bedankt. Ik hey, dankjewel, uh, Joop Fresen. Straks komen we bij jou terug. En dit was hem alweer, hè? Tweede uur. Zo dadelijk zijn we er nog één uur lang live vanaf locatie. Café 4 aan de Haltestraat. Iedereen is van harte welkom even kijken kijkje die komen nemen. Dat is heel gelijk.